Mouden met het en wat je voornaam. Een verband is tussen een schietincident afgelopen weekend in Breda. en de vondst vanochtend van een dode man in een appartement in Breda. De politie viel het huis binnen omdat er wapens zouden liggen. Twee mannen in het huis sloegen op de vlucht en raakten zwaar gewond toen ze van het balkon sprongen. Zaterdagochtend werden twee huizen in Breda beschoten. Na onderzoek heeft de politie een vermoeden dat de zaken met elkaar te maken hebben. Fabrikant Nevid laat een onderzoek instellen naar cv-ketels die mogelijk gevaarlijk zijn. Volgens RTL Nieuws kan brand ontstaan en is er kans op koolmonoxidevergiftering. Het gaat om ketels van het type Nevid Topline die tussen 2006 en 2009 zijn gemaakt. Experts zeggen dat de zogeheten warmtewisselaar vanwege de hitte kan vervormen. Daardoor kan heet rookgas en koolmonoxide lekken. Vorig jaar waarschuwde Nevid al voor een ander mankement met cv-ketels... Toen waren er problemen met de branders. Het TBS-systeem moet zo worden aangepast... dat het voor verdachten aantrekkelijker moet worden om mee te werken. Daarvoor pleiten TBS-advocaten in het manifest. Ze vinden dat verdachten van tevoren meer duidelijkheid moeten krijgen... over de duur van de behandeling. Nu kan TBS steeds worden verlengd. De advocaten vinden ook dat de politiek zich minder moet bemoeien met TBS. In het Zwitserse Zermatt zitten zo'n 13.000 wintersporters vast. Door hevige sneeuwval en extreem lawinegevaar kunnen ze het mondaine skioord niet verlaten. Voor mensen die per se weg wilden, vlogen afgelopen middag enige tijd helikopters. In het kanton Wallis, waar Tzermat ligt, is de afgelopen 24 uur meer dan een meter sneeuw gevallen. Het weer vannacht af en toe wat regen, bij een graad of drie. Overdag is het druilerig met veel bewolking en regelmatig regen. Het wordt ongeveer acht graden. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Far apart, Closer to the better. Now we're picking fire. you mm -hmm.